Boek 2 w e e v i j f e n t w Awaiawa. y Lichaamsdelen. Lichaamsdelen. Ik b e n een man aan het tekenen. เริ่มจากศีษะก่อน irst ที่หมวก de man d r a h g t een h o มุ d e m a n draagt e e n hoed มองไม่เห็นเส้นผมคุณจะเห็ kan zijn haar niet zien Mang niet zien h o e d Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. Mang niet zien l a n t d u Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. ik ben de en de e oogën mond aan h ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะเดินมนด์และห a วเราะเ e ินมนด์และ n ัว a รา t ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว The man heeft een เราะเด e นมน e ์และ e e n เ e าะผู้ชาย e นนี้มีจมูกยาวเดินมนด์และาในมือของเขา Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. Gaauw e r p a en k a a a a p k a a k h n g o k d i j r ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. Keng k e r a De armen zijn gespiert. De armen zijn gespiert. Kaak a k e rang d De benen zijn ook gespiert. De benen zijn ook gespiert. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมไม่สวมกางเกงและเื้อคลุมเขาไเกงแลสื้อคา่กางเกงและคเขา่กเกสคเขาไม่วกาคาไม่วางสัเขา่วมาเสอคมเขเกงแลสื้อคลุมาไม่สวมกาเสคเขาไ่มาะือคุมเขาไมวมะอคเสเลือุมไกอคาม่สาเอคลสเกละ